Twee weken geleden schoot het Libanese leger op Israëlische militairen. Daarbij kwam één militair om het leven. De Syrische president Assad heeft een brief geschreven aan Paus Franciscus. Daarin spreekt hij zijn waardering uit voor de kerstboodschap van de paus. Die riep op een eind te maken aan het geweld en het lijden in Syrië. Assad schrijft dat zijn regering klaar is om mee te doen aan de vredesbesprekingen volgende maand in Genève... Maar hij schrijft ook dat er alleen vrede kan komen als andere landen stoppen... met het steunen van wat hij, genoemd, wat hij noemt gewapende terroristische groepen. Het Vaticaan heeft niet laten weten wat de reactie van de paus op de brief van Assad is. Boven een aantal Amerikaanse staten, waaronder Iowa en Illinois... is een overvliegende vuurbal waargenomen. Bij de American Meteor Society zijn ruim 700 meldingen binnengekomen. Een camera van een lokaal weerstation registreerde de vuurbal...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 Het weer, de zon schijnt geregeld vandaag en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noordelijk kustgebied valt mogelijk een buitje. Morgen gaat het weer flink regenen en stevig waaien. En dan wordt het, net als vandaag, zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hanenkammen, grauwe klauwieren en wat wordt de plant van het jaar 2014? Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. Ja, ik heb even iets op te bichten. Ik ben namelijk uh, sinds enige tijd heel erg bang. En de grootste angst voel ik tegenwoordig als ik mijn Facebook-pagina bekijk. Bibberend sla ik tegenwoordig mijn laptop open. Ik knijp meestal uh, preventief één oog dicht... zodat ik ook meteen mijn tweede oog kan dichtdoen als het nodig is. En even niet die beelden hoef te zien die blijven branden op mijn netvlies. Lang nadat ik mijn laptop alweer heb dichtgeklapt. Een kleine greep uit de beelden van de afgelopen maand... Gillende Angora konijnen die levend worden geplukt, Chinese honden die levend worden gekookt, apen die voor onderzoek levenslang in kleine hokjes zitten. Structurele keizersnedes bij dikbilkoeienmoeders, inclusief bloederige foto's. En de meest recente schokkende foto's en filmbeelden uit de Vlaamse varkensindustrie. Biggetjes die worden geplet, verdrinken in waterbakken, zweren, infecties, gebroken poten en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn zoveel actiegroepen te steunen... dat ik niet meer kan kiezen en zoveel petities te tekenen... dat ik er bijna RSI van krijg. Nou, Dan kwam dan deze week mijn persoonlijke klein dierenleed ook nog bij. In een Amsterdamse buitenwijk goorde een vriendelijke jongheer... een strijker rechtstreeks naar mijn toch al niet al te heldhaftige hond... om er vervolgens nog eentje achteraan te gooien... toen hij het beest in paniek zag wegrennen. Ook al heb ik al RSI, ik wil toch heel graag zelf nog een petitie starten. Kan iemand de petitie beginnen tegen vuurwerk? Want ik heb het bange vermoeden dat mijn hond en ik... op bijna identieke wijze de decemberdagen gaan doorbrengen. Bij voorkeur binnen, bang, bibberend onder een dekentje. bambo van de Amerikaanse componist Gershwin was dit. En dacht u nou, wat een voortreffelijke pianist, wat een fantastische techniek. Dat klopt, want het was namelijk een uitvoering door een pianola. 2013 is bijna ten einde en daarmee ook het jaar van de Patrijs. Uitgeroepen door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming. De afgelopen decennia is de populatie patrijzen met wel 90 afgenomen... Dit jaar zijn in honderden gebieden verspreid over het land Patrijzen geteld en onderzocht. Opvallend resultaat, veel Patrijzen zijn in het najaar zoek. En uh, wat er met ze gebeurd is, is volstrekt onduidelijk. En zoveel komt binnenkort met een uitgebreide analyse daarvan. 2014 wordt het jaar van de spreeuw. Het lijkt misschien een vogel die je overal wel tegenkomt... maar ook met de spreeuw gaat het al jaren bergafwaarts. Komend jaar zijn er verschillende activiteiten, waaronder tellingen op de slaapplaatsen. En dat, dat tellen, is even spectaculair als lastig, ontdekte Rob Buiten in Den Ham, in Overijssel. Vaste toeschouwer bij die slaapplaats is Armjan Kersies. Er komt het eerste plukje. Ja. Een stuk of? Twintig? Hoeveel zouden er geweest ja, zijn? denk ik. Ja, dat zullen er ongeveer twintig geweest zijn. Een klein groepje. Ja. Eind van de middag. Ja, Het is al een hele brede stroom, hè? Oh, er komt ook meteen net een, ja. een hele groep achteraan. Ja, dat is... Uh... En wat voor landje is dat uh, waar ze naartoe trekken? Dat is een, uh, een vloeiveldje van de fietens. De uh, heeft hier een waterwindgebied. En die hebben een klein stukje riet. Nou, het is nog geen hectare groot. Maar blijkbaar een ideale slaapplaats voor die spreeuw. Ideale slaapplaats voor de spreeuw. En ik denk zelf dat dat komt omdat ze daar min of meer uh, in een gebied zitten... waar ze niet door grondpredatoren uh, uh, kunnen worden aangevallen. Maar dat zegt, dit is... Echt een postzegeltje. En als je ziet hoeveel spreeuwen daarop uh, uh, gaan slapen, dat is echt onvoorstelbaar. Het ja, is echt een ja. fenomeen, hè, die spreeuwenzwermen. Uh... Ja, ja niet, niet veel vogels die dat zo spectaculair doen. Nee, het is echt een uh, fantastische gezicht en de, de vormen enzovoort. En er is ook wel eens dat ze heel bewust dat je kunt zien dat ze in twee groepen uh, uit elkaar gaan. En dan gewoon expres door elkaar heen vliegen. Volgens mij hebben ze te veel, veel lol met elkaar. Ja, zou het? Ja, dat denk ik echt. Dat, dat ze echt ze heel bewust uit elkaar en dan weer door elkaar heen. En dan, ja, dat is denk ik van... Uh, het ene moment kun je ze slecht zien en dat heeft dan te maken met de manier waarop ze vliegen. En dan zo ineens dan zie je ze draaien en dan zie je als het ware uh, uh, dat ze zo in de lucht hangen. En dan hangen ze ook allemaal tegelijkertijd uh, dwars in de lucht en dan maken ze een mooie bocht. Dan komen er weer een paar en ergens zo wat binnen. Ja, en dan komt er links. Oh, kijk. O, ja, dan kijk. je Er zijn komt, al een paar duizend. Daar komen er al een heleboel aan. En je ziet dat ze, als het ware, nu trekken ze allemaal naar links toe. En op een bepaald moment, zeg maar waardoor, dan gaat plotseling die Rop, hele right, scherp ja, naar rechts. Recht. Ja. Als je nu daar over de bomen heen kijkt, dan zie je al dat het een enorme hoeveelheid is. Maar harm aan de data op waarneming.nl te zien... ben jij hier volgens mij iedere avond gewoon zo'n beetje aan het genieten ik, uh, van die spreeuwenwolken. Dit is leuker dan welk tv-programma ook. <laughs> ja, dan kom je weer goed. Ja. Nee, uh, dit is fantastisch. En dit is ook wel heel leuk, want met heel veel andere dingen heb je iets over... over hoe lang doe ik dat dan, enzovoort... Op het moment dat ze zitten, op het moment dat ze besluiten dat van nu is het tijd om te gaan slapen... dan zijn ze in twee minuten tijd allemaal uit de lucht. Ja. En dat is ook heel verschrikkelijk, spectaculair. Ze, vallen echt. ze laten zich echt aan mas vallen en komen allemaal op een hele kleine stukje riet terecht. Ze zijn wel heel stil, hè? Dat is een beetje ja. jammer voor de radio. Ja, ik kan er niks aan doen. Nee. Nee. Maar dat zijn ze over het algemeen, hoor. Kijk, ik kom er komt nog meer een clubje bij. En dan daarachter. O, ja, ja, ja, ja. En ik heb nog geen sperwe gezien. Meestal zit er ook nog een spermen. En Een sperwe, die denk je natuurlijk ook, ook. Er komt een snackbar langs. Ik denk dat die sperwe elke avond uh, spreeuw eten. En uh, elke ja. morgen ook. Nou, ik durf nu toch wel te zeggen dat er wel vijfduizend zijn. Onvoorstelbaar, hè? Ja, het zijn... Het, en het pakt en allemaal dat... samen boven dit kleine veldje. Ja. Het zijn er nou echt dat... duizenden. En die vliegen heel gezellig rond. En dan komen ze steeds vanuit alle... Hoeken en gaten komen er of waren er nog weer meer. En ik heb er nog nooit eentje op de grond gevonden. Dus ze vliegen ze, nooit ze, tegen elkaar. De niet, nee. Ze vliegen nooit tegen elkaar aan. En waarom doen ze het? Hè? Ja, je zegt, want waarschijnlijk hebben ze er gewoon lol in, maar... Ja, nee, ik, ik, ik, uh, ik denk dat het wel een functie heeft dat ze tegelijkertijd ware uh, naar die slaapplaats gaan. Nog ja, een soort van afstemmen wat... met elkaar. Hier moet je kijken, er ja. komt ook weer een ja. kluitje erbij. En nu beginnen ze ineens wel lawaai te maken. Ja, maar nu ja. vallen ze ook allemaal ja, uh, het wiet ja. in. Maar dit is in twee minuten gebeurd, hoor. Het lijkt echt wel of ze in vrije val uit ja. die enorme wolk van vogels... Ja, ze laten zich echt als, als bakstenen vallen bakstenen het riet laten in. Zich vallen. En dan zijn er nog steeds wat groepjes die nog uh, rond blijven draaien... enzovoort, die worden steeds kleiner. Het is echt alsof ze door een trechter... dat allemaal... Ja. Ja, ja, het ziet er ook uit als een, uh, als een, beneden, als een soort slurf van een, uh, wat je wel bepaalde weersomstandigheden aan een wolk hebt zitten. Zo gaan, dus echt, ik heb ook een paar foto's dat je dat dit wel heel goed zichtbaar is. Ja. Iedere keer vliegt er een, een golf over die ja. onzichtbare trechter en, ja. en, en vallen er ja. weer een paar ronden naar beneden. En, en dan de rest maakt nog even weer een klein rondje. En nu kan nou het een begin. En net te maken. Dus eens ja. kijken of we voorzichtig heel ja. een heel klein beetje ja. dichterbij ja. kunnen komen. Ja. Daar zitten ze allemaal, hè? Daar zitten ze allemaal. Het is een heel Duizenden spreeuwen op een heel klein stukje rietveld. Ja. Het is een prachtige inleiding voor het jaar van de spreeuw straks, 2014, hè? Ja, het is, uh, en als je zoveel spreeuwen bij elkaar ziet... dan heb je wel eens gevoel van, hé, hey, hebben je spreeuwen dat nodig? Ja. ja die spreeuwen Hij gaat echt uh, keihard achteruit uh, de laatste jaren, ja, nee, want dat is, dat is een aantal jaren geleden ook al eens bericht gehad over de huismus enzovoort. En, uh, een van mijn broers is uh, heel actief in de natuur. En die riep wel van, ja, als je van 10 miljoen naar 5 miljoen gaat, is dat een enorme achteruitgang. Alleen er is er geen mensen die het ziet. Nou, dat is natuurlijk in zekere zin, dat bespreken we ook. Mensen ervaren dat niet als een bedreigde uh, vogelsoort. Dat is natuurlijk wel van belang dat we ook ontdekken waardoor de soorten die achteruit gaan, uh, wat daarmee aan de hand is. En wat je daaraan zou kunnen doen. Een van de activiteiten in het jaar van mijn wordt ook uh, slaapplaatsstellingen. Ik zeg, uh, doe mee. Ja, het lijkt me geen probleem. Ja. Uh, het, uh, alleen is het probleem van de tellingen wel een probleem. Want er zijn er zo onvoorstelbaar veel ja. dat je niet verder komt om een, uh, uh, uh, een schatting. Ja, het is een vak, uh, vak apart om dit echt goed te tellen. Ja, ja. ja het is, uh... Nee, dat is. Uh... Maar ik vind het fantastisch dat je gewoon. Dit riet leeft nu, hè? Het ja, dat is het sperwetje. Die komt even kijken of, die, uh, of er nog wat te eten is. En hij heeft er nog eentje voor zich uitgejaagd, maar die heeft hij niet gevangen. Maar goed, ik ga ervan uit dat uiteindelijk de sperre hier uh, s'avonds een speel eet in morgens ook. Maar gezien de hoeveelheid moet dat toch wel kunnen. Ja. Ja. Eentje meer of minder. Ja. Ja. Nou is er gelukkig een speciaal computerprogrammaatje. Dat heeft Rob buiten ook gebruikt. Daarmee heeft hij zijn foto's thuis geanalyseerd. Dan kun je dus tellen. En wat blijkt, deze slaapplaats telde meer dan 10.000 spreeuwen. En één sperwer. Op onze website staat veel meer informatie over het jaar van de spreeuw. Over het tellen van grote zwemmenvogels. Maar ook over een bijzonder project van Sovon en Vogelbescherming. Er worden namelijk 100 spreeuwen nestkasten met camera over het land verdeeld voor onderzoek. En wilt u nou meedoen aan het onderzoek en zo'n camerakast bij u thuis krijgen? Ga dan naar vroegevogels.vara.nl Uit de Spaanse operette El Año Pasado por Agua van de Spaanse componist Robres. El Año Pasado, het voorbijgaande jaar, voorbijgegaande jaar moet ik eigenlijk zeggen hoe toepasselijk kan het zijn. Naast de Patrijs, de gewone Mijnspin en de Steenmarter hebben we dit jaar voor het eerst ook een paddenstoel van het jaar. De Hanekam, ook wel de kantarel genoemd. Aldert Gutter van de Nederlandse Mycologische Vereniging is hier. Goedemorgen, Aldert. Goedemorgen. Ja, dus uh, 2013 was het jaar uh, dus van de Hanekam. Ja. Ik moet dan meteen denken aan een kapsel. Ja. Maar ja. dat heeft er niet zoveel mee te maken. Nee, het zijn mooie gele paddenstoeltjes die heerlijk naar abrikoos ruiken, een beetje peperig smaken... en daarom heel erg geliefd zijn. Ja. En uh, ja. zelfs in de winkels liggen. Maar niet in de vorm van een hanekammetje of zo? Uh... Mm, nee, hij, hij is zo wat ontbijt gebouwd, zeg maar. Hij, hij, hij is trechtervormig, zou je kunnen zeggen. Dus mm hij -hmm. heeft een beetje een afgeplatte, brede hoed. Ja. En een, en een dun steeltje. Dus en dat, ja, de vorm kan een beetje met wat fantasie aan Hanekam denken. Met, en heeft met ook een heel een veel kleur. fantasie dan. Met heel veel fantasie, ja. ja. ja. En waarom was de Hanekam nou de soort van 2013 voor jullie? Um, ja, het is, een, het is een soort die op de rode lijst staat. Dus heel veel soorten die samenleven met bomen. Het is een Mikuritsa soort En uh, wij wilden gewoon eens kijken... of wij dus net als jaren geleden met de vliegerswam... nu ook een heleboel nieuwe ventplaatsen van de Hanekam zouden... Door krijgen. Ja, door hem meer bekendheid te geven dat mensen dachten, wacht eens even, daar heb ik over gelezen, daar heb ik wat over gehoord. Ja. En hem dan door ja. zouden ja. geven. Ja. En nou zei jij net al, hij ruikt een beetje abrikozig... hij smaakt een beetje peperig. Ja. Dat klinkt heel lekker. Klinkt heel erg lekker. Is dat ook het grootste probleem van nee. de haan? Oh. Nee hoor, dat, is, dat hebben we gedacht. Nou, ik denk ja, een bedreigde ja. soort. Het ja. is niet ja. handig natuurlijk ja. als je lekker bent. In de jaren zestig waren we ervan overtuigd dat de paddenstoelen achteruit gingen door het plukken. Mm -hmm. En het is inmiddels gewoon heel duidelijk aangetoond dat dat geen enkele invloed heeft. Oh, dan meen je? Nee. Dus het is ook niet iets wat jullie actief uh, proberen te ontmoedigen bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, nee. Paddenstoelen plukken is zoiets als bramen plukken. De schimmel blijft immers in de bodem achter. Ja, maar bramen staan niet, niet op een rode lijst natuurlijk. Dus nee, vandaar dat ik denk... Nee, nee, maar ook als bramen wel op de rode lijst zouden staan... dan zou het, zouden we nog steeds bramen mogen plukken. Ja. Omdat de, de plant blijft achter en die gaat ieder jaar weer bloeien. En zo is het de feiten met schimmels ook. Oh, wat grappig, jij loopt niet met een geheven vingertje door het bos. Uh, mensen blijven eraf dus. Nee. Nee. nee, maar ik vind het wel jammer als mensen dus groepsgewijs van de paden gaan. En ik vind het ook jammer als mensen commercieel plukken... En dus enorme hoeveelheden plukken. Ik heb er geen bezwaar tegen als mensen een maaltje voor zichzelf verzamelen. Nee. Dat betekent een handvol parasoelen. Eh, als die er die zijn. Ja, dat is dan een druppel op de ja. gloeien. Maar liggen die, want die Hanekam wordt ook, wordt ook inderdaad wel Cantarel genoemd. maar die liggen ook in, gewoon in de winkel, toch? Ja, maar dit was een heel slecht jaar. Ja. En uh, daar, daar kijken we nu op terug natuurlijk. En uh, het was echt een heel erg slecht jaar. En dat was ook al te merken, want ze liggen in de winkel. Ja, ze liggen ook op de markt. En uh, ik moet zeggen, ik uh, zoek ze nooit in het bos. Ik haal ze altijd op de markt. En ik uh, ben dit jaar ermee geconfronteerd... dat uh, van de vier groentekramen... die je op zaterdag altijd kant, uh, kanteraal of halen kan aanbieden... Uh, op de markt in Hilversum op zaterdag... er mm -hmm. was er dit jaar in september maar één. En er lag uh, vier ons... Dat ja, was het. Dat, die heb jij, op, die ja. heb jij opgekocht. En, die heb ik allemaal meegevroren. Ja. Ja, ja, ja. Nee, niet ingevroren. Nee, nee. nee maar het, het kwam wat later wel op gang. Goh. Maar het was een slecht jaar dus voor de Haven. dan een heel slecht jaar. Ja. Goh. En dan uh, gaan we nu uh, een, een, de soort van 2014 bekend, uh, uh, maken. Is dat ook een soort voor, voordat we bekendmaken welke is waar het slecht mee gaat? Dat is wel een soort die ook op de rode lijst staat. En uh, uh, ja, eigenlijk. Uh, in een heel ander licht gekozen is. Maar ik, ik wil eigenlijk nog wel iets zeggen over, over die Hanekam. Yes. Want we hebben heel weinig meldingen binnen gehad. En wij denken dat dat komt door het hele koude en droge voorjaar. Mm -hmm. En uh, Hanekam zijn uh, mycorrhizeparastolen en die moeten dus suikers wat, krijgen van bomen. Wat betekent bomen. dat, micro Dat ze met de wortels van, van bomen samenleven mm -hmm. en uh, voedingsstoffen uitwisselen. En uh, ja, bomen kunnen pas suikers aan de, de paddenstoelen doorgeven... als ze eerst zelf uh, goed uh, actief zijn geworden. Ja, en dus... dat is ook pas heel laat op gang geworden. En bomen. dat is heel laat op gang geworden. Dus ja. niet alleen de Hanekam, maar heel erg veel Mikulitsa soorten hebben het dus in de nazomer. En laten afweten, zijn in kleine getallen, getalen maar gekomen. Ja, dus laten we hopen dat het voorjaar in 2014 sneller warm wordt. En dan ja. kan het ook weer een beetje op gang komen. De soort voor 2014 is... Het papegaaiswammetje. Het papegaaiswammetje, dat ja. klinkt heel gezellig. Ja, het is, uh, het is een heel erg leuk paddenstoeltje. Het, uh, het, het kan heel veelkleurig zijn. Mm -hmm. uh, van van lichtgeel tot, tot, tot uh, mooi warmbruin en zelfs knalgroen. En het is een paddenstoel met een hoedje van... Uh, Twee, drie, enkele keer vier centimeter groot. En dan heb ik hier de grote paddensoelenveldgids zo voor mijn neus liggen. En heb hem natuurlijk even opengeslagen bij het papagai-zwammetje. Um, hij, hij ziet er wel een beetje viesplakkerig uit. Of is dat mijn verkeerde interpretatie? Nou, vies zou ik niet zeggen, maar hij is inderdaad heel slijmerig. Ja, slijmerig? Ja, als je hem probeert te plukken, dan glij je, je vingers uit. Dus dat lukt oh. lekker niet. Nee. Maar zou ik hem willen plukken? Uh, nou, dat moet eigenlijk wel. Als, je, als, als we willen dat de mensen dit jaar serieus zwametjes willen waarnemen... dan moeten ze even controleren of ze echt het zwametje hebben. Ja? Want als in het hoedje alle groen ontbreekt, dan moet je even eronder kijken. En het zwametje heeft één heel duidelijk kenmerk... namelijk de steeltop is groen. En dan zijn er zijn nog wel dubbelgangers. Dus je moet hem plukken om hem te kunnen determineren? Als hij groen is van boven en je ziet alle groene delen gewoon zo... dan hoeft het niet. Nee. Maar als je een groepje hebt en uh, ze, zijn, uh, ze zijn wel slijmerig... en ze hebben alle overige kenmerken... dan moet je toch even vaststellen of hij inderdaad een groene steeltop heeft. Ja, en dan, ja, dan pluk je hem. En waarom deze soort voor 2014? Nou, het papaguiswammetje is een graslandpaddenstoel. En graslandpaddenstoelen die staan eigenlijk ook allemaal op de rode lijst. En dat komt met name doordat het, het biotoop gewoon uh, bedreigd wordt. Enerzijds al jaren door de vermesting, door stikstofdepositie... waardoor terreinen erg verruigen. Ja. En daar kunnen deze paddenstoeltjes niet tegen. En een andere reden is dat uh, vanwege de, de kosten... het maaibeheer steeds meer wordt omgezet in begrazingsbeheer. Ja, en wanneer je dus maait, dan voer je dus ook het, uh, het maaisel af. En dat betekent dat je dus eigenlijk verschralingsbeheer toepast... En op die manier het terrein arm houdt. Okay, op het dus, moment. Dus die moderne natuurbeheermethoden, zoals die grote grazen en dergelijke... zijn eigenlijk voor dat pappegrazen wel met je helemaal niet zo goed. Nee, die zijn voor heel erg veel uh, graslandparrestoelen van die arme gebieden helemaal niet goed. Het nee. is leuk voor de zeldzame mestparrestoelen. Uh, We hebben bijvoorbeeld uh, speldepriks van het door, ter, teruggekregen. Maar er zijn een heleboel terreinen erg verslechterd, juist door dat begrazingsbeheer. En zeker als de hmm. veedruk veel te hoog is. En dat is ook nog eens zo. Ja. In een heleboel gebieden is de veedruk ook veel te hoog. Uh, nu willen jullie ze in kaart brengen. Dus, uh, dus dat mensen ze gaan, gaan melden, neem ik aan. Nou, dat willen we heel graag. Omdat we hebben dit jaar voor het eerst uh, in 2013... een uh, wasplatenreservaat kunnen instellen. In samenwerking met de Omdat eigenlijk ook bij toeval een, een, een weilandje was ontdekt... waar nogal veel wasplaten voorkwamen. Ja. En dat zo, weet je, is is een signaalsoort. Eigenlijk kun je zeggen dat als dat ergens groeit... dan moet je op gaan letten. Want misschien zijn er wel meer terreinen in Nederland aan te wijzen als wasplatenreservaten. Ja. juist in het licht van veranderend beheer... is het goed om beheerders er tijdig op te wijzen van... denk erom, hier maar liever geen koeien, bijvoorbeeld. Nee, het is gewoon geen goed plan om ja. daar die grote graas neer te zetten. Precies. Nee. En verder is het wel zo, het is een soort van voedselarme terreinen. Maar het, het, het, dat kan ijsgrauwgrasland zijn, dat kunnen duingraslandjes zijn... dat kunnen uh, hooilandjes zijn, dat kunnen open plekken in het bos zijn. Ja. Eigenlijk is dat... Uh, en dan kun je die plekken als... Een soort reservaat aanwijzen eigenlijk. Ja, niet, niet alleen als het papagijshammetje. In het staat, meest ideale geval. Maar voormal. op het moment dat wij dat het er groeit, dan, dan, dan moeten we eigenlijk uh, gaan denken van hé, hey, uh, dit terrein is misschien interessant. En dan gaat het niet alleen om wasplaten. Dan gaat het ook om uh, koraaltjes, om uh, aardtongetjes, om satijnzwammen. Er zijn heel Ui, veel uh, graslandpaddenstoelen. Pak de veldgids er weer even bij, uh, Aldert. Want u noemt nu zoveel soorten op, dat uh, kan ik allemaal niet bijhouden. Uh, uh, tot slot, wat is de beste tijd om een papegaai zo met je te vinden? Wanneer moet ik erop gaan letten? Nou, hij uh, kan in juli al verschijnen. En ze kunnen er zijn tot eind oktober, november. Juli, eind oktober, november? Ja. Ja, tenzij we weer zo'n bar uh, slecht uh, voorjaar krijgen. Ja, nou ja, dit zijn geen mucritische soorten. Dus deze zijn wat minder afhankelijk van wat de plantengroei. zo met je leven van afgestorven graswortels, Een beetje hummers in de bodem. Oké. Okay. Uh, wat wel belangrijk is, is dat ze erg gevoelig zijn voor verdroging. Dus terreinen die, uh, waarvan de waterstand daalt... daar gaan dit soort paddenstoelen allemaal verdwijnen. Lekkere regenbuisje in 2014. Ja, laten we het hopen. Altijd grutter van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Over de paddenstoel van 2014 dus. Het papagaaiswammetje. de La Carcajada, een van de danza's de salon... van de Cubaanse componist Kervanel. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Grauwe klauwieren blijken zich net iets anders te gedragen... dan onderzoekers altijd dachten. Ze hebben niet alleen verschillende trekroutes op weg naar zuidelijk Afrika... maar blijken daar ook nog eens heel erg verspreid te overwinteren. Dat blijkt uit gegevens van de stichting Bargerveen... die vorig jaar 20 Drentse grauwe klauwieren van geolocators voorzag... om ze te kunnen volgen. En wat blijkt nou? Eén van die klauwieren vloog naar Namibië... de tweede naar Botswana en de derde naar Mozambique... en allemaal via verschillende routes. Aan Marijn Nijzen van de stichting Bargerveen vragen we... of hij verbaasd is over deze uitkomst. Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, ja, we hadden eigenlijk geen flauw idee waar onze Nederlandse klauwieren verbleven. En er werd wel onderzoek gedaan... En... Klavieren uit Zuid-Zweden en uit Denemarken. En die bleken ook wel enigszins verspreid te zitten, maar niet zo verspreid. Dus wij waren wel verbaasd dat onze klavieren inderdaad eigenlijk het hele zuidelijke Afrika bezetten. Ja. En waarom doen ze dit? Nou ja, waarom? Het is altijd een beetje lastig te duiden van of er echt een bedoeling achter zit. Het is wel zo dat het risico wat je op trek en overwintering hebt, dat kan lokaal verschillen. Dus als je met z'n allen verspreid trekt en ook verspreid overwintert dan heb je minder kans dat je hele populatie uh, ja, zeg maar hetzelfde probleem ondervindt... in je overwinteringsgebieden. Nou is het wel zo dat ze allemaal andere trekroutes hebben misschien... maar ze komen wel allemaal bij elkaar op de terugreis, hè? Ja, klopt. Ja. In de hoorn van Afrika, in, uh, laten we zeggen, ja, Ethiopië... in het voorjaar is er een kleine regenperiode... en uh, daar is dan ook heel veel voedsel te vinden op ja, de goede plek, op het goede moment. En dat is eigenlijk de enige plek waar alle uh, klavieren bij elkaar lijken te komen... op, uh, op een jaarlijkse route. Een ontdekking... Er is bij toeval een nieuwe diersoort voor Nederland ontdekt. Een nieuw soort springstaart, een insectje van amper een millimeter groot. Natuurfotograaf André den Oude ontdekte op een foto van een springhaan, een klein raar bolletje. En Matty Berg, de springstaartspecialist, gaf uitsluitsel: het gaat hier om de Zebra-springstaart, nog niet eerder in Nederland aangetroffen. De fotograaf ontdekte de zebra-springstaart toen hij springhaan aan het fotograferen was in Limburg. De Zebra Springstraat komt voor in Midden-Europa. En de dichtstbijzijnde vindplaats is 180 kilometer verderop in België. Beestachtig. Ondanks eerder gemaakte beloften gooien supermarkten dit jaar nog meer plofkippen in de aanbieding. ten opzichte van andere jaren. Dus gaat het om een stijging van 30 procent. Albert Heijn is koploper. Die ging van 54 naar 108 aanbiedingen. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Dat sinds vier jaar de vleesaanbiedingen van de grote supermarkten in de gaten houdt. Stuntprijzen voor biologische of beter leven kip waren er maar mondjesmaat. En dat is opmerkelijk, want eerder dit jaar liet de supermarktbranche CBL weten dat de plofkip niet meer van deze tijd is en zo snel mogelijk moet worden vervangen. Hanneke van Ormond van Dier. Nou, wat ze hebben gezegd is dat in 2015 de kip een klein beetje meer ruimte krijgt... en eindelijk 2020 helemaal uit de schappen moet zijn verdwenen. Maar wat ze nu doen is natuurlijk klanten nog even snel uh, nog meer kip door de, door de strot duwen... door er gewoon heel diep mee te stunten. Uh, ze stunten er heel diep mee, zodat mensen daar de kip komen kopen... en dan verdienen ze geld met andere producten. Nou is het opmerkelijke dat ondanks al die aanbiedingen... de consumptie van die plofkip toch minder wordt, hè? Ja, ja, de consumenten zijn er eigenlijk klaar mee. En we zien natuurlijk ook dat heel veel grote aanmerken, alle merken babyvoeding, heel veel ziekenhuizen stoppen gewoon met de plofkip. Uh, en de overheid vindt ook dat het niet meer kan. Gewoon omdat die kip zoveel antibiotica krijgt in zijn leven. En het dierenleed gewoon heel erg is. Gaan jullie nog iets doen met deze nieuwe kennis? Oh, in 2014 blijft onze plofkipcampagne onze grootste campagne. We blijven supermarkten aanspreken op het verkoop van de plofkip, net zolang dat ze daarmee ophouden. In het nieuws. Er waren eens drie mangarehara-vissen in een Londense dierentuin. Het waren de laatste van hun soort. En alle drie, hmm, dat is nou jammer, mannetjes. Dus ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Tenminste, je soort is dan ten dode opgeschreven. De dierentuin begon daarom met een wanhopige zoekactie naar vrouwtjes-mangarehara's op internet. Het ongelofelijke gebeurde. Het lijkt wel een kerstfilm. Een boer uit Madagaskar las de noodkreet en dacht de vis... gezien te hebben in een afgedamd riviertje in de buurt. De biologen van de dierentuin gingen er naartoe en bingo. 18 mangarahara-vissen, waaronder ook vrouwtjes, zijn gevangen... en overgebracht naar een aquarium om te paren met die Londense mannetjes. Of het gaat lukken en of de soort gered kan worden, dat is nog maar de vraag. De mannetjes hebben namelijk de neiging soms om de vrouwtjes te doden in plaats van ermee te paren, ja, en dat is natuurlijk niet handig. Een actie. Wie nog een beetje mee wil tellen in deze tijd, die twittert. Maar dat zelfs haaien meedoen aan deze hype is nieuw. Ja, niet dat ze zich daarvan bewust zijn trouwens, want de dieren zijn namelijk gewoon gezenderd. Het gaat om 320 Australische haaien. De actie is bedoeld om zwemmers en surfers te waarschuwen. Komen haaien binnen één kilometer van de kust. dan stuurt dat zendertje automatisch een tweet. met daarin de grootte en de soort haai. En verder. Behalve het dagelijkse weerbericht. krijgen we vanaf komend voorjaar ook een ruimteweerbericht. Via internet kunnen we dan 24 uur per dag op de hoogte worden gehouden. van zonnevlammen en zonnestormen. Zonnevlammen worden veroorzaakt door magnetische uitbarstingen op de zon. waarbij heel veel elektrisch geladen deeltjes vrijkomen. Als een wolk van deze deeltjes de aarde bereikt, noemen we dat een zonnestorm. En die kan weer voor storingen in elektriciteitscentrales zorgen. Het ruimteweerbericht wordt verzorgd door het Britse Weerinstituut Met Office. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Farewell was dit, een traditional van Gitaar en Banjo... uit de film Deliverance. Tot nu toe kozen de plantendeskundigen van Floron... geen soort van het jaar. Maar daar komt verandering in, want vanaf nu... komt er elk jaar een plantensoort in de schijnwerpers te staan. En 2014 wordt het jaar van de zwartblauwe rapunzel. Het zou ook een paddenstoel kunnen zijn, zegt. klinkt echt heel gaaf. Een plant met een sprookjesachtige naam. Het voortbestaan van deze rapunzel hangt aan een draadje. In de provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld... zijn de afgelopen jaren nog maar een paar exemplaren van deze plantensoort gevonden. De laatste decennia is hij in heel Nederland ernstig achteruit gegaan. In juni dit jaar was Henny Radstaak op stap met Edwin Dijkhuis van Floron... op zoek naar de zwartblauwe rapunzel... ergens in het natuurgebied De Mortelen in de buurt van Boksel. Vijf jaar geleden schatten we het totale aantal nog op enkele tientallen. En op dit moment, 2013, zijn er nog dertien bloeiende planten. Dertien bloeiende planten? Ja. En waarvan In, de ook... In de hele provincie Noord-Brabant? In de hele provincie Noord-Brabant. Dus we gaan echt iets unieks zien en iets bijzonders? Uh, op deze plek waar we zo meteen naartoe gaan... daar staat de helft van de Noord-Brabantse populatie. Zeven planten. Als we nu niks gaan doen... dan is die uh, ja, binnen enkele jaren gewoon uit Brabant verdwenen. Hoe komt dat? Enerzijds kan het zijn dat de plekken waar die nog stond, dat die verruigd zijn. Hè? Dus dat je te veel hoge grassen en nou ja, nou, hebt. Zoals behouden. hier, hè? dat is een gras dat heel erg hoog. Ja, terwijl hier nog wel heel netjes gemaaid wordt aan het eind van het jaar. Dus ze proberen hier de boer wel te verschralen en in ieder geval geschikt te houden voor de rapunzel. En mede daardoor staan er hier nog zeven planten. Hadden ze het niet gedaan, dan, dan was ook deze populatie waarschijnlijk al verdwenen. Gerard, Gerard Traan van de Brabants Landschap. Hier moest hij ergens staan. Ja, hier heeft hij in het verleden altijd gestaan. En nu staan er een eindje verderop, gelukkig nog een enkele planten. Maar hier is hij verdwenen. En daar hebben ze hem ook jaren uitgestoken. Dus dat is wel heel jammer voor zijn laatste planten. Hij is echt uitgestoken? Ja, hij is echt uitgestoken. Bewust? Bewust, ja. Dingen die heel zeldzaam zijn, die zijn heel gewild, kennelijk. Zwart-blauw, dat is de kleur van de bloem ook? Dat is de kleur van de bloem. Het is echt een hele mooie, donkere, donkerblauwe kleur. Ah, kijk. Hebben we niet even wat gevonden? Ja, ze bloeien niet meer, helaas. Hier staan ze? Ja, hier staan ze nog. Dit zijn de Rapunzels. Oh ja, ja. En hmm. eh, ja, ze vallen nu dus niet meer zo op, want ze zijn dus gewoon nu uh, uitgebloeid. Je ziet ook dat er slakken op zitten, dus dat oh, is, dat is dan groen, weer jammer. Dat? Daar zijn de grote. Ja. ja, het is één een, een, een groene spriet met een, uh, met een uitgebloeide bloem erop, een langwerpige ja. Uh, ja, ja. Bloei, bloeiwijze. Dat klopt. En uh, ja, dat is het. Die bloei, dus hij bloeit ook maar drie weken ongeveer per jaar. Dat is een hele korte bloeiperiode. En uh, ja. Ja, hier. Ja, en hier nog één. Ja, die soort, die rapunzel, die maakt het zichzelf ook niet erg makkelijk. Want uh, de planten kunnen zichzelf niet bestuiven. Je hebt altijd minimaal twee planten nodig. Hè, dus dat doen een kruisbestuiving. En dat is ook bedoeld natuurlijk met name om wat genetische ja, eigenschappen zeg maar, uit te wisselen. Je hebt wel een bepaald minimaal aantal planten nodig. Wil je dus voldoende zaadzetting krijgen. en Vanuit de literatuur is wel bekend dat je iets van minimaal 20 planten... pas dan kun je een beetje een vitale populatie opbouwen. En op deze plek staan er eigenlijk nog maar zeven, dus dat is wel heel erg minimaal. Dus vandaar wat we gedaan hebben hier is dat we stuifmeel van een andere locatie... waar ook nog planten staan, hebben stuifmeel overgebracht naar deze planten. Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Want je gaat eigenlijk voorbij spelen? We gaan voorbij spelen, ja, dat klopt. Want bijen die hebben een actieradius van iets van 250 meter... Dus als populaties verder dan die 250 meter uit elkaar staan, dan vindt er al geen kruisbestuiving meer tussen die locaties plaats. En het enige wat je dan kunt doen, is dus zelf voorbij spelen en dan bloemen ophalen op de fiets of met de auto. En dan hier naartoe rijden. En dan met die bloem de, de stempels van deze planten bestuiven. Hoe gaat dat in zo'n werk? Kun je dat beschrijven? Want nou ja, we dat, kunnen het nu niet doen, want ze zijn helaas doen. uitgebloeid. Nee, dat kunnen we, kunnen we nu niet doen. Maar goed, de bloeiwijze bestaat uit een tros en er zitten allemaal bloemetjes in. Ja, zwart-blauwe bloemen. Mooie, prachtige zwart-blauwe bloemen. En dan gaat het erom dat je op het juiste moment... de onderste bloemetjes die net opengaan, dat je die verzamelt. En dan zit daar onderin zit stuifmeel. Dat nemen we mee. En dat, uh, Met een pincetje my... of zo? Hoe doe je dat? Nee, we nemen dus een hele bloeiwijze mee. Als het ware trekken we de stijl er dan uit. En daar zit dan ook het stuifmeel op. En daarmee gebruiken, dat gebruiken we zeg maar om de planten uh, te bestuiven. En op die manier hopen we dus... dat zich nu dus uh, in de komende weken een uh, ja, zaad gaat vormen. Wat we dan weer kunnen gebruiken om de planten wat, wat uit te zaaien op deze plek. Nou zijn er in het verleden, uh, Gerard vertelde dat net al... hier zijn op deze plek zijn zwartblauwe rapunzels gewoon uitgestoken. Gewoon gestolen eigenlijk. Daar willen jullie ook nog een beroep op doen, hè? De mensen die eventueel uh, ja, van deze populatie nog, nog planten hebben staan. Ja, we zouden heel graag in contact komen met mensen... die zwartblauwe rapunsels uh, in Brabant uh, in de tuin hebben staan. En waarvan ze dan wel weten dat de planten oorspronkelijk afkomstig zijn uit Brabant, uit het wild. En bijvoorbeeld bij ruilverkavelingen, daar zijn een jaar of 20 of 30 geleden... veel groeiplaatsen verdwenen. En sommige mensen hebben daardoor toen planten van, van gered... en op die manier in een tuin gezet. En dat zijn langlevende planten, zwart blauwrapunsels, dat is dan een geluk. En we hopen dus dat er nog zo her en der nog planten in tuinen staan... waarvan we dus eventueel zaad zouden kunnen gebruiken... om de, po de resterende populaties in Brabant te versterken. Dus mensen die uh, ja, er zeker van zijn dat ze zwart-blauwe rapunzel hebben, of zaad ervan, uit de provincie Noord-Brabant. Die moeten zich melden bij Floron. Ja, heel graag dan melden bij Floron. Die krijgen geen bekeuring dan alsnog? Nee, die krijgen geen bekeuring. Mm -hmm. Nou, dat was dus in de zomer in de provincie Noord-Brabant. De onderzoekers van Floron hebben 2014 tot jaar van de zwart-blauwe rapunzel uitgeroepen... omdat ze nog veel meer van deze zeldzame planten te weten willen komen. Uh, u hoort Boudewijn O'De van Floron. We willen eigenlijk voor de rest van Nederland, Gelderland, Drenthe, Limburg, willen we ook gewoon even heel goed in beeld zien te krijgen van waar staat hij nog? Hoe doet hij het? Zodat ja. we ook in actie kunnen komen om hem te helpen. Hebben jullie nog reacties gekregen? Want we hebben een half jaar geleden toen we deze reportage uitzonde, een oproep gedaan. Van mensen, weet u er een te staan, of misschien in uw eigen tuin? Meld het. Ja. Nee, dat is zeker. Ja, de oproep was toen natuurlijk voor Brabant. We zijn vreselijk geschrokken. Het beeld wat we overhielden was dat het gewoon ontzettend slecht was met die soort in Brabant. Het soort van het jaar maken is voor ons een manier om die aandacht ook ter volle te vragen. Je moet natuurlijk even wachten tot die bloei staat. In de loop van mei en de rozetjes komen wat eerder al op. Ja. Dus, uh, en nogmaals, ja. wil je niet alleen uit Brabant meldingen weten, maar ook andere provincies? Ja. Precies. Gewoon heel Nederland, maar vooral de oostelijke provincies zijn dat. Want daar komt hij voor? Ja. Zandgrond? Zandgrond, Beekdalen. Ja. Grolling over de glan. Voor akoestisch gitaar van de Amerikaanse singer-songwriter David Greer was dit. Eerder in deze uitzending uh, liet ik uh, u een nieuwe rubriek horen... die vanaf volgend jaar in volle glorie gaat losbarsten in vroege vogels. Namelijk ons nieuwe spel, het geluid van de week. Uh, en ik had beloofd om hem nog een keer te laten horen. En dat ga ik nu doen. Niet van de wijs laten brengen door het dingeltje wat er vooraan zit. Het gaat om het geluid wat u hoort na de tune. Komt-ie. Hier komt hij nog een keer, het vroege vogels weekgeluid. Raad het geluid en vul de goede oplossing in. Het kan op onze website vroegevogels.vara.nl. De winnaar van deze eerste ronde krijgt dus dat bijzondere boek van Rob Bijlsma. Mijn roofvogels. Volgende week hoort u de oplossing. En de oplossingen worden dan elke keer gegeven door Nico de Haan. Zo, Raymond, zit hier al een gast naast mij. Je omhoog te kijken met een heel intelligente blik van ik weet het al. Heb je... Heb je een idee wat het geluid... Oh nee, uh, ik ben specialist op amfibie en reptielen. Dus, uh, <laughs> niet, in, niet dat je in het veld ook wat van die vogels hebt mee? Uh. Nee, daar let ik niet op. Ik kijk eigenlijk alleen naar de grond. Uh. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ja, ik zeg nu vogels, maar ik weet het natuurlijk ook helemaal niet. Ik heb niet op een pietje staan wat het is, dus wie weet is het wel heel iets anders dan een vogel. Nou, ja, Volgens mij is het wel een vogel. Ja, hoor. ik heb ook zo'n vermoeden. Ik probeerde er nog een draai aan te geven, maar dat is uh, te vergeefs. Ja, de amfibie van 2013 was de vuurzalamander. Een soort die de afgelopen jaren veel in het nieuws was... Want bijna uitgestorven, en de belangrijkste oorzaak is een allesvernietigende schimmel. En aan bij mij aan tafel, Raymond Kremers van Ravon. Goedemorgen, Raymond. Goedemorgen. Ja, is die vuurzalemannen nog te redden? Ja, dat uh, daar zijn we niet zo optimistisch over. Want nee? uh, in drie jaar tijd is 96 procent van de vuurzalemannen verdwenen, mm -hmm. en we hebben nog een handjevol over. Ja, en we schatten tot er nog uh, 50... en maar wat. Wat vind jij een handjevol? Ja. Hoeveel? Ja, we schatten dat er nog 50 in het wild leven. En dat we, er, we hebben er nu momenteel 50 in gevangenschap. Ja, want ik heb inderdaad... De, dit jaar hebben we volgens mij ook een televisiereportage gehad bij Vroege Vogels. En ja. dan zag ik ze in van die bakkies zitten. Dat zag er heel hoopvol uit. Ja, de dieren in de opvang die zijn in ieder geval vrij van de schimmel. Die zijn behandeld met medicijnen. Dus die zijn op dit moment gezond. Maar de situatie buiten het veld is heel alarmerend. Ja, leg nog even uit die schimmel. Um, dit is een amfibieenschimmel. En dat is eigenlijk de tweede keer uh, dat we te maken hebben met een amfibieenschimmel. En ja, die eerste schimmel die heeft enorm huisgehouden. Die heeft in de tropen gezorgd voor het uitsterven van uh, heel veel soorten. Mm -hmm. Wanneer was dat? Nou, de afgelopen twintig jaar. Ja. En die, die raasde eigenlijk vanuit Noord-Amerika door Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Een soort stille moordenaar. Ja, een uh, sluitmoordenaar En uh, ja, er zijn tientallen soorten verdwenen. En ja, het beangstigende is ook dat hij op heel veel soorten toesloeg. Maar dit is dan, begrijp ik, de tweede schimmel. Ja, dit is de tweede keer dat een schimmel uh, verantwoordelijk is voor een ziekte. En nou ja, als je iets van die eerste weet, dan, uh, dan baart dat wel heel veel zorgen. Ja. En waarom hebben die uh, amfibieën nou zo'n last van een schimmel? Want ik denk, ja, waarom... Ja, het lijkt dat ze daar eigenlijk uh, niet op zijn ingesteld en... Het zou kunnen komen omdat die schimmel uit een ander continent komt. Ja. Dus dat in feite een exoot is. En dat ze nu voor de eerste keer daarmee te maken krijgen. Maar ze worden er ziek van? Of... Ja, ze, nou, op het moment dat ze ziek worden hebben ze eigenlijk nog een week te leven. Oh, jeetje. En uh, ja, dat gaat heel acuut. Dat en gaat de... erop, ja. Ja, ze vallen dood neer. Dus, uh... Maar wat heeft het jaar van de vuursalamanden tot nu toe nou opgeleverd? Veel, veel aandacht in de media, maar dat kan natuurlijk ook met name door die schimmel. Ja, nou een jaar geleden, om deze tijd, wisten we nog helemaal niets. We wisten alleen dat ze doodgingen. Ja. Um, Inmiddels de... is duidelijk dat het een schimmel ja. is. En er is ook een soort van remedie gevonden tegen de schimmel. Ja, in het lab kun je ze behandelen. Mm -hmm. Maar ja, dat is in het veld niet te doen. Nee, met een kwastje... Ja, dat zijn hele zware medicijnen en die, ja, die moet je op het dier toepassen. Maar is er ook iets positiefs te melden over de vuurzalamander, de amfibie van 2013? Um, je, zit er maar, je zit er ook een beetje terug bij, hè? Ja, um, ja. Ja, ja, in de opvang zijn ze in ieder geval schoon. Ja. Dus dat betekent dat we nu uh, dieren hebben waar we in principe mee kunnen kweken. En uh, er zijn 120 uh, jongen geboren dit jaar. Ja, het is wel een beetje de panda onder de salamanders aan het worden. Ja, op deze manier wel, ja. je. Nou, laten we even een wat positieve draai ja. aan dit gesprek gaan geven. Wat wordt een soort van 2014? Ja, um, we hebben daar even over nagedacht... en we sluiten aan op het internationale jaar van de salamanders. De, ja. En daarmee hebben we gewoon een vervolg op, uh, op die vuursalamanderen. Maar we gaan dus ook kijken hoe het bij andere salamanders gesteld is. Met, maar even wachten, hoor. Dus, dus 2014 wordt het jaar van de salamander? Ja, Okay. En dat, dat, dat, dat is een beetje een anticlimax. Ja, maar dat is een internationaal jaar. En, uh, nou, dat past. Maar daar valt ook de op. Ja, eigenlijk waren we onze tijd al vooruit, want we waren al een jaar eerder ermee bezig. Ja. En nu gaan we het uitbreiden naar andere soorten. En in Nederland hebben we ook de kampsalamander, weet ik, want die heb ik nog wel eens gezocht. De ja? watersalamander. Even uit mijn hoofd. Hè? Ik kijk niet op mijn ja, briefje. Ja, de kleine, kleine watersalamander ja. bedoel je, denk ik. Uh, verder kom ik niet. Heel en de windpoot hebben. Mm -hmm. Dat is een salamander die in vennetjes leeft. En de alpenwater salamander. Alpenwater salamander. Ja. Dat zijn een beetje de soorten in Nederland. En nou zitten in mijn beleving al die salamanders... met elkaar in een clubhuis in Limburg. Toch? Ze zitten altijd... Als ik items moet maken over salamanders... altijd naar Limburg. Ja, ja Limburg en uh, noord rijn westfalen de Wat eraan grenst eigenlijk. En de Ardennen. ja. Dat is eigenlijk het centrum voor de amfibieën in Europa. Ja. Veel mensen beseffen zich dat niet, maar uh, die streek, eigenlijk, uh, daar, daar leven vijftien soorten amfibieën. En dat is voor Europese begrippen is dat uh, uniek. Ja, bizar veel. Ja. Ja. En waarom gaan ze dan met z'n allen in Limburg zitten? Nou, daar krijg je eigenlijk het, het Heuvelland, wat grenst aan het Laagland. En, uh, en ook de rivierdalen van de, van de Maas. Mm -hmm. En het zijn allemaal landschappen die daar bij elkaar komen. En dus heb je ook heel veel soorten amfibieën. De variëteit is daar heel ja, goed. Maar ja. ze rukken niet, niet op noordelijker dan. Ze blijven echt daar zo... Nou, een aantal soorten zoals kleine watersalamanden, die vind je in heel Nederland eigenlijk. Mm -hmm. En uh, kamstalamander die vind je op de alle zandgronden, in feite. Ja. En die, die, die, die vuursalamanderschimmel, of die schimmel die nu die vuursalamander zo verschrikkelijk heeft geraakt, ja. bedreigt die ook andere salamandersoorten? Ja, dat weten we nog niet, want die schimmel is eigenlijk in september, is die beschreven. Hij is een paar maanden daarvoor ontdekt. Mm -hmm. En um, dat is allemaal in het lab gebeurd. En nu moeten we dat eigenlijk in het veld gaan gaan checken van welke, welke beesten nog meer besmet uh, zijn. Ja. En uh, jullie gaan ook flink wat amfibieën vangen het komend, komend jaar. Hè? Dus echt groot onderzoek doen, monitoren. Ja. Kunnen mensen daar nog een, luisteraars die daar zelf nog een rol in spelen? Limburgers die luisteren bijvoorbeeld? Ja, we hebben heel veel vrijwilligers nodig om, uh, om het onderzoek uit te voeren. Mm -hmm. En dat is een vrij eenvoudig onderzoek waar je met een wattenstaafje over het dier heen kunt wrijven. En dat wattenstaafje dat, uh, wordt opgestuurd naar een lab en dat wordt dan geanalyseerd. Ja. En zo kun je achterhalen of. Of dieren besmet zijn. Met niet? die schimmel, ja, ja. ja. Zijn er meer bedreigingen dan, dan schimmels? Want ik heb ook iets gehoord over een uh, nogal uh, nest... die uh, Italiaanse kampsalamander die de boel versteert. Uh, ja, ja, dat is een exoot die, die al een tijdje op de Veluwe rondwaart eigenlijk. Ja. Uh, inmiddels al in een flink gebied, uh, 15 bij 15 kilometer. En uh, nou ja, dat is maar de vraag of, uh, of die toch te bestrijden valt. Uh. Maar wat doet die? Vreet die anderen op? Of? Nee, die... die uh, ja, die hybridiseert, dus die, die, die paart met uh, uh, onze inheemse kamsalamander. Uh, ja, dat is op zich niet zo'n probleem, maar je krijgt een soort uh, supersalamander die je overal kan voorkomen. Ah. En Terwijl die originele kamsalamander, dat is eigenlijk een, een indicator voor heel goed milieu, ja. voor een goede waterkwaliteit en dat soort dingen. En wat je ervoor terugkrijgt. Het wordt een soort te sterke mutant eigenlijk. Ja, wat je ervoor terugkrijgt, is een salamander die overal zit. Die overal ja. uh, zich, zich kan aarden. ja. Het ja. is de vraag of dat erg is, maar ja, de specialist raak je op die manier wel kwijt. Ja, ja. en kunnen we hem bestrijden? Die, maar dat was natuurlijk lastig om alleen die Italiaanse uh, met pizza te lokken. Of, uh... Ja, dat, nou dat gebied waar die zitten, in, is inmiddels wel heel groot. En we hebben eerder hebben we wel uh, we hebben twee jaar geleden de brulkikker bestreden. Mm -hmm. En dat lijkt uh, redelijk succesvol. Maar het ging om één dorpje en, en twee of drie vijvers. Ja. En dit gaat over een veel groter gebied. Dus het uh, perspectief is, uh, om, de, om dit nog uh, tegen te houden is, uh, is klein. Is heel erg lastig. Ja. Ja. Kortom, het ziet er niet zo heel goed uit voor veel salamanders in Nederland. Als ik je zo hoor. Nou ja, het kan meevallen. Hè. Het kan zijn dat alleen die vuur besmet is. En dat het alleen tot Zuid-Limburg beperkt blijft. Maar ja, daarvoor hebben we al dat onderzoek nodig. Ja. Nou, ongetwijfeld op onze website meer informatie over dat onderzoek... en de wattenstaafjes en hoe dat in zijn werk gaat. En ik hoop voor je dat het in 2014 beter gaat met alle salamanders... maar vooral dan die vuursalamander. Raymond Kremers van Ravon over het jaar van een salamander. Dank je wel, hè? Oké. Okay. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ik ga het nummer gewoon nog een keer noemen. 035-6711-338... voor de aller, aller, allerlaatste fenomelding van 2013. Monique van den Broek, Den Haag. Terwijl ik naar de radio luister, zit te lezen. Gaat buiten de torenklok van de kerk. Maar ik hoor ook een soort van hondengeluid. Ik doe de deur open en het zijn ganzen die overtrekken. Een prachtige, heldere lucht met sterren en wolken... en maar die ganzen. Wat jammer dat ik ze niet zie. Veel ganzen trouwens hier bij het de Meer ook die de hele tijd uh, overvlogen. Uh, die zilverreiger zat er ook weer, zag ik. Goed op vroegevogels.vara.nl alle informatie over de afgelopen uitzending en natuurlijk ook over toekomstige uitzendingen. En op onze website ook welke vlinder won dit jaar de vlinderverkiezing en welke uilen zaten er allemaal in het nieuws. En we blikken terug op het natuurnieuws van 2013 met een speciale quiz die kun je dus doen en de winnaar ontvangt een vroegevogelsverrassingspakket. verrassingspakket. Nou, namens iedereen bij Vroege Vogels een heel fijne jaarwisseling. Een groen 2014 en tot volgend jaar. En niet vergeten, volgende week de wekker zetten op 7 uur. Want dan zijn we een uur langer. Tot volgende week. De week van het AVRO radiotheater. Vijf Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Met morgennacht de passievrucht naar het boek van Karel Glastra van Loon. Ik had een zoon van 13. Een onvruchtbare man gaat op zoek naar de echte vader van zijn zoon. Die heb je toch nog steeds. Maar die blijkt niets van mij te zijn. Het eerste radiodrama, De Passievrucht. nacht tussen 12 en 2 in de week van het Afro Radiotheater. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Steunpunt Huiselijk Geweld met Marloes.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 Dit is Radio 1.